You'll take me round and round.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 Go ahead, baby. FM Give it Vappa vi gider va bene Si tu la parla mi è americano Quanna sa fa l'amore sotto luna Con da n cave di ai doviu Vappa l'americano Amerika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 Er zaten ruim dertig mensen in de bus, onder wie Nederlanders. Zeventien raakten licht gewond en vijf passagiers zijn er slecht aan toe. Ze zijn met helikopters naar ziekenhuis in de omgeving gebracht. Het is niet duidelijk of de omgekomen passagier een Nederlander is. Het ongeluk gebeurde op de A2 in de buurt van Valenciennes. De bus was door onbekende oorzaak van de weg afgeraakt. Er waren voor zover bekend geen andere voertuigen bij betrokken. De bus was op weg van Amsterdam naar Parijs. Pakistan heeft vanwege de zware overstromingen de officiële vieringen rond onafhankelijkheidsdag afgelast. Zo zijn er geen straatfeesten en zijn overheidsgebouwen niet versierd. De Pakistanse regering roept de bevolking op om juist op deze dag de slachtoffers van de ramp te helpen. Door de overstromingen zijn inmiddels 14 miljoen mensen getroffen. President Sardari brengt vandaag een bezoek aan de zwaarst getroffen regio's. De problemen rond door de moezonregens zijn nog lang niet voorbij. Gisteren kregen 400.000 inwoners van Jacobabad in het zuidoosten van Pakistan nog opdracht om hun huis te verlaten en een veiliger gebied op te zoeken. Een vrouw in New York zonder kleingeld op zak heeft een bedelaar haar creditcard meegegeven. De zwerver sprak de vrouw aan voor de deur van een restaurant en vroeg om wat kleingeld. De vrouw gaf haar creditcard op voorwaarde dat hij die daarna zou teruggeven als ze zat te eten. Kennissen van de vrouw zeiden dat ze wel konden fluiten naar de kaart, maar even later kwam de zwerver hem keurig terugbrengen. Hij had voor 25 dollar zeep, deodorant en sigaretten gekocht. In een Amerikaanse krant zegt, dat, zegt de man dat hij nooit in de verleiding is gekomen om de rekening te plunderen